lot Thomas met het NOS journaal. In een serie super van president Assad zeker 50 mensen gedood, zeggen inwoners van de stad en activisten. Gisterochtend nam het leger een wijk onder vuur waar veel opstandelingen zouden zitten. Later vielen de militaire huizen binnen en doden ze de bewoners. De opstandelingen zouden medestanders uit andere wijken van Hama hebben gevraagd om versterking.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 Als prins Friso niet in Londen zou worden behandeld maar in Nederland, dan zou hij al zijn opgegeven, zei ethicus en VVD-senator Helene Dupuy gisteravond op Radio 5. Ze wijst erop dat er vrijwel geen kans is dat Friso nog een normaal bestaan zou kunnen leiden. Dupuy vindt het terecht dat behandelingen in Nederland worden gestaakt wanneer de resultaten ervan niet in verhouding staan tot de kosten. Agenten in Middelburg hebben gisteravond hun handen vol gehad aan een verdacht pakketje. Het ging om een blikje dat aan een verkeerspaal was geplakt. De omgeving werd afgezet en de explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld. Uiteindelijk bleek in het blikje een camera van de plaatselijke sterrenwachten te zitten waarmee foto's werden gemaakt van de sterrenhemel. Op de Olympische Spelen heeft Ranomi Kromovi-Joyo gisteravond goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze won in een Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Zelf was ze over die tijd niet helemaal tevreden, maar zo zei ze goud is goud. Vandaag komt Kromovi-Joyo opnieuw in actie op de 50 meter vrije slag en met het estafette team op de 4x100 meter wisselslag.